Train yourself to notice to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend till next year? Big continue. God, I can't do this anymore. Though I'll be laid down on the floor as many feet.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 In Mexico worden agenten sinds dit jaar beter gecontroleerd op betrouwbaarheid... en ruim 3200 politiemannen en vrouwen zijn niet door de test gekomen. De Mexicaanse politie is berucht vanwege samenwerking met de georganiseerde misdaad. In sommige plaatsen hebben militairen de taken van agenten overgenomen... omdat de regering geen enkel vertrouwen meer heeft in de lokale politie. Sinds 2006 voert de Mexicaanse regering een harde campagne tegen de drugsmafia... In deze oorlog tegen de drugs zijn sindsdien al bijna 30.000 mensen gedood. De kapitein van een Nederlands schip dat deze maand voor de kust van Zweden aan de grond liep, moet een maand de cel in. Een Zweedse rechter heeft een man uit Oekraïne veroordeeld voor buitensporige dronkenschap. Het schip was met 800 ton papierrollen onderweg van Finland naar Schotland toen het bij Helsingborg vastliep. Enkele dagen later kon het worden losgetrokken. De kapitein had zelf ook al toegegeven dat hij te veel had gedronken. Sint Maarten sinds Eustatius en Saba hebben weinig schade geleden door de orkaan Earl. Het oog van de orkaan bleef op een afstand van 40 kilometer van Sint Maarten. Het waaide hard, maar er viel weinig regen. Op Sint Maarten werden een paar daken van kleinere huizen geblazen. Verder werden vooral bomen ontworteld en waaiden reclameborden weg. In verband met de orkaan golden strenge veiligheidsmaatregelen... Zo was er op zichtbaar een uitgaansverbod. En ook op de andere bovenwindse eilanden waren scholen en winkels gesloten. De Belgische wielrenner Philippe Gilbert is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. Hij kwam in de derde etappe van Marbella naar Malaga alleen over de eindstreep... en had ruim voldoende voorsprong om de rode leiderstrui over te nemen van de Brit Mark Cavendish. En dan het weer. Geleidelijk minder buien en wat vaker zon. Vannacht wordt het zo'n 10 graden. Morgen eerst zonnig, maar smiddags in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Well, I'm in need. If you wanna hear in, somebody somebody saying, rah, rah. Is Oh, she's a gold digger. Way over time. Oh. She killed me, boy. I ain't saying she a gold digger. I'm in need. She ain't messing with no broke niggas. she a gold digger. I'm in need. With no broke niggas. Your damn girl gon' head, get down. Your damn girl gon' head, get down. Your damn girl gon' head, get down. Your damn girl gon' head, get down. She be the bomb, met her at a beauty salon with me. a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I can tell you rock, I can tell why you chime. As far as girls, you gotta fly, I can tell why you chime in your arm. But I'm looking for the one, hey, you seen her? My psyche told me she had the ass of Rena, Katrina. Four kids And I gotta take All they bad ass To show this Okay, get your kids But then they got their friends I put them in the bins They all got a bin. We all went to den And then I had to pay. If you fucking with this girl Then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby, my buster. My best friend said she used to fuck with us. I don't care what none of y'all say. I still love her. Now I ain't saying she a gold nigga. Uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger. Uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, no broke niggas. Uh, get down, girl. Go ahead. Get down. Get down. Girl. Get down, girl. Go ahead. Get down. Got one of your kids, got you for 18 years I know somebody paying child support for one of his kids His baby mama car crib is bigger than his You would see him on TV, and he give it Sunday Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai She was supposed to buy your shorty Tyco with your money She went to the doctor, got lipo with your money She walk around looking like Michael with your money They got that insured Geico for your money If you ain't no punk Holla, we want freedom, we, we want, want freedom, yeah, yeah. It's something that you need to have And when she leave me. your ass, she gon' leave with half 18 me. years, 18 years And on me. her 18th birthday, found out she they wasn't his me, Now I ain't saying she a gold nigga uh, She ain't messin' with no broke niggas uh, me, Now I ain't saying she a gold nigga uh, She ain't messin' with no broke niggas uh, Get down, girl, gon' head, get down Get down, girl, gon' head, Get down You don't wanna do the smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, you can't pay. Y'all can't leave. His dishes in the back. You gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him he gon' make it to a Benz out of that datsun. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors. Yeah, Next week is the prize. So done? stick by his side. I know it's doin' it all in the year. That's nice. And he they gon' keep calling and trying. but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down. Girl, gonna get, get, get down. Get down, get down, girl, gon' down. Girl,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 Echt een leuke vader. Een leuke meid. Ja, wie is Loesje? <laughs> Waar is Loesje? Leuke meid. Helemaal gek op die drummer, natuurlijk. Nou, was ik die drummer, maar. Met dat Loesje met dat leuke bloesje. Ja, ja. ja We zijn in twee uur aanbeland. Ik maak net een klein foutje met het tijdsverschil. Maar ja. Uit zijn ze gewoon vergeten. Loser! Ah, hij heeft een jetlag. Ah, joh. Ah, joh. Maar uh, inmiddels bij ons uh, <laughs> aangeschoven in uh, twee uur van uh, Knockout of M. Dennis de Ruiter, onder andere ook wel bekend als Dion Sydney. Dennis, hoi. Hoi. hoi. hoi. Hoe is het met jou? Ja, goed. Vertel, vertel, want ik heb uh, het een en ander te horen gekregen. Jij bent uh, weer een uh, stapje hoger op de ladder uh, de DJ's doen. Ja, ja, ik uh, ben nu uh, vast de DJ in een club in Amsterdam. Nee, is netjes? Club, Sm club Smokies. Rembrandtplein. Oh, Top, kijk, kijk, kijk, tegenover kijk. de skate. En hoe ben je daar zo terechtgekomen, nee? dus Vertel. Nou, ik had uh, nou, een goede maat van me die uh, ik ook hier uh, op CFM heb leren kennen. Mm -hmm. Joey Tienhoven. Ja. Waar ik altijd samen vrijdagavond het programma mee doe hier. Die vroeg een keertje van, ah, heb je zin om een keer een avondje te draaien voor me? Nou, ik zeg, ja, is goed. En, uh, nou, ik heb mijn muziek geregeld en uh, ik ben erheen gegaan. Ik had helemaal niet het idee van, nou, ik uh, ga, gaat top worden. Maar ik denk, nou ja, ik ga het gewoon proberen, weet je. Ja, geld gelijk. En uh, nou, het was uh, zo goed gegaan dat ik uh, steeds terug werd gevraagd, uh, weekend, elk weekend. En uh, ja, sindsdien uh, zeiden ze, nou, kom maar gewoon elke week. Ah, Oké, okay, helemaal te gek. En uh, ja, gaat zo ook nog een uh, live setje voor ons wegdraaien? Ja. Want we ja. hebben eindelijk, hij doet het nou wel hè, voor ja, ja. 20, 20 uitzendingen, mag ik zeggen. <laughs> 20 weken 20 terug. Uitzendingen terug 20 uitzendingen terug. Met heel veel dank aan de heren van de TD. Ja, ja wij, kijk, wij danken de TD op onze blote knietjes als wij ons boekje uitdoen doen straks. Woehoe. Ja, en ja. Uh, ik zit ook bij de TD. Woehoe. hè. Ja, ja. Nu alleen nog uh, KPN die de telefoon moet gaan maken. Ja, als KPN <laughs> de telefoon ook nog eens even fixen KPNN zijn wij helemaal gered. KPN. En, ehm. Um, ja, ik mag het natuurlijk eigenlijk niet vragen... ...om dat een beetje verrassing te nou, Kun je een klein beetje een hint geven? Een speelse hint van... ...wat, wat kunnen wij verwachten van jouw setjes straks? M een uh, nieuwe remix van mij. Ben benieuwd. Ben oh. benieuwd. Een... Uh, uh, uh, ja. Loesje. Loesje. Niet Osje. Oesje. Osje. Jij zit gelijk wel aan loesje. Ik zal Wendy eens even bellen vanavond. Sorry schat. Nou, we, maken ook, we maken ook een plaatje met Wendy. Oh, dat uh, is goed. Met of over? Met Wendy. En over. Oh, nee, Je hoort het schat. Uh, Achter ja, ja, ik kwam binnenkort de korte muziekindustrie hier. Naast Wendy. Maar uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met Swedish House Mafia. Ja, plaat, die absoluut. Die hit uh, One. Mm -hmm. ja, ja, ja, ja, ja, Echt heel erg uh, veel gedraaid wordt. Mm -hmm. Ik heb de vervolgplaat van hun, die komt in mijn set. Mm, ik ben heel erg benieuwd. De tweede benieuwd. single die hopelijk een hit gaat worden. Die heet uh, Miami to Ibiza. Ik ben heel erg benieuwd. Want, uh, heeft... Ik vond Sweet House Mafia de eerste plaat, vond ik heel eerlijk zeggen, echt super. Nou, super om Persoonlijk vind ik uh, deze nieuwe nog beter. Ik ben, benieuwd, ik ben Wa benieuwd. Wat was de titel? Miami to Ibiza. Oké. Okay. Het heeft wel wat weg van de Venga Boys. Ja. A, a, a rocket to your anus. Ah, hou hou, hou ja. op hou op. Ik zal nooit ik zal die, uh, oh, oh wat erg. Titel komen bekend voor. Of het is of ik heb hem al oh, nou, een keer gehoord. het antwoord. kan zijn dat de titel je oh. bekend is, dat kan. Hij wordt veel gedraaid hoor, die nieuwe finger dus. Ja wel, ja ja. Als het over enus anus gaat dan is Rob er al uh, als Oh, dankjewel hè. Dankjewel. Oh, nou, nou, echt serieus jongens, even snel fix meer door. <laughs> Ah, ik ik zal day. nooit een nummer... Furball. Ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, de fangerboys dat komt natuurlijk hè, uit uh, dat wij nog klein waren. De 90s, toen wij nog met Power Rangers speelden. Toen wij nog met Power Rangers speelden, speelden, weet je, Pokémon, al die boy. troep. Barbie en Ken. Toen voor... Ja, ja, ik ook. <laughs> Ssh, niks zeggen. <laughs> nee, maar weet je, dat was helemaal te gek. Weet je? Ik vond die muziek vond hartstikke leuk allemaal. Weet je? Boom, boom, boom, boom. Vliegtuig ja, ja, in toen... je room, sorry voor de schade, guiltjes Laden, Noem maar op. <laughs> weet je, kijk, ik vond, al, dat vond ik al allemaal hartstikke leuk, maar ik vind. Je hey, hebt, hey, uh, bands hey, die zijn. Had je, die al, had je, had je daarop geoefend? Ja, opmerking? heb ik echt op... stond op zijn checklist. het stond op mijn het, <laughs> stond checklist, Midlade dat was mijn punchline. Uitvoeren. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar echt waar. Je hebt heel ja, veel geving. bands die, die zijn hartstikke goed. Uh, die, die waren vroeger heel goed, maar die zijn ook gewoon. Weet je, die zijn stedelijk. Die hebben nooit meer wat gedaan, oude nummers teruggeluisterd, remix van ja, mij, het hetzelfde leuk. verhaal met Ray en Anita, We waren vroeger bekend Anita is overleden trouwens. Als... Echt waar? Daar maken ze geen nummers meer. Omdat je nog laatst Ray en Anita uit in uh, Name Klopt. of Love. In de Name of Love. Dat, was, dat uh, vond ik wel heel goed, nummer. dat, dat vond ik een goed nummer. nummer. Ja, daar heb ik een heel goede remix, dat ik ervan uh, gedraaid. vraag. Oeps, sorry. Ah, maar, maar uh, mij maakt niet uit. Maar, <laughs> maar ik vind, maar, ja, de Fingerboys die kwamen op een gegeven moment terug en dacht ik, ah, kijk even Fingerboys. Rocket to your range. Ik heb die clip, heb ik zitten kijken, maar nou, ik zat op de griezelen van mijn stoel nee, af. Maar, dat was nog voordat ik naar de gatebreed. Het probleem is, is, ze gaan altijd elkaar achterna. Raen en Anita van 2 Unlimited. Die komen, waren ook een tijdje weg geweest. Ze komen terug met een goede plaat. En toen dacht Vangelby's, hey, laten wij dit ook eens proberen. Ik vind het hartstikke jammer. Want uh, ze, ze hadden denk ik beter een betere plaat kunnen ja, maken. Ze hebben dus zoveel goede nummers gemaakt. Blijf stoppen dan gewoon mee, weet je, klaar. Op je hoogtepunt ja. moet je stoppen. Inderdaad. <laughs> doen we met maak, doen we ruim, ook? Maak, ruim, maak ruimte voor de nieuwe opgang. Kijk, Achselijk. zoals wij. Ja, ja. inderdaad, want uh, ja, wij zijn ook hard nog steeds aan de weg gaan timmeren. Ja. Wij zijn want ik ben trouwens wij van de, de week even voice. jongens, uh, om het er even over te hebben. Wij zijn natuurlijk met iets groots bezig. Ben, van de week ben ik even op uh, de plaats Delict geweest om het zo te zeggen. Daar ja, mag ja. je niks over zeggen. Uh, nee dat weet ik. Hou je mond. Ik Hou je mond. Ik ben op de, oh, oh, oh, oh, oh, de plaats Delict geweest <laughs> en ik, ben aan het, ik, heb, ik heb al perfect beeld en jullie gaan er waarschijnlijk ook wel mee zijn. Nee, dat blijft nog geheim. Ga, ga je nou? Wij, uh, Robbie en ik van het ja. bestuur, van het bestuur, hebben wij ook eventjes over gehad. En uh, wij zijn ook wel uh, op een tweede plan gekomen. Ja. Maar daar ja. verder over. Ja, het straks. is. Het is uh, op microfoon is dat ja. gekomen. Oké, okay, nou, ik ben hartstikke benieuwd. We gaan nu nog even een plaatje luisteren. We gaan uh, even kijken. Onthoud of half elf? Dan gaan wij eens even vrolijk uh, naar Dennis luisteren. Hennie! Ja, en we gaan <laughs> na, na dit <laughs> nummer gaan we Henny van Pentinchem aan de kaak stellen. Ja. Dat hebben we toch al gedaan? Nee, nee, nee. nog een klein beetje. Een no dus, uh, oh, oh. dus jongens, oh, oh, oh. haal die klappen. snel, <laughs> snel immer de aus. Dat is mijn doorpaus. Paul en Frits Kalkbrenner. Sky en Sand. We zijn zo bij wielen terug. Henny van Pentinchem, je gaat er zo van langs krijgen, jij. Oh. In the nighttime the saddest rest, you will find me, in the place I know the best, and shouting, flying to the moon, don't have to worry, cause I'll be coming back soon. Paul en Frits en Sky Sand, absoluut een zomerhit geweest in 2008. Ja, dat ja, uh, zeker een goede. Ik vind het zo'n mooie nummer, zo ontiegelijk zo ja, leeg. Maar die gasten zijn goed hoor, vergis je niet. Het zijn ja. hele ze maken ja. alleen geen platen meer. Ja, ze zijn heel berucht in Duitsland hoor. Duitsland. Jongens, luister goed naar die villa. Dat is een beetje Expeditie uh, de de de Robinson. Uh, uh, inderdaad. <laughs> Jenny, hier kom je al. Jongens, luister even. Serieus nou? Serieus? Ja? die van Pentinchem. We love you. Bij deze verklaar ik u een media battle. <laughs> Geweldig. Ik ben van. het zat. Wij <laughs> vechten al jaren voor de betere muziek in ons. En, en jij verklaalt het. toch kom jij continu om 11 uur met je geouwe neel. Met het interview, wat al zo vaak heeft plaatsgevonden Komt dat naar voren Wij van Knockout FM Staan voor een beter leven Een beter, beter leven muziek. Grotere muziek Grotere muziek Grotere festivals Grotere, Grotere festivals. festivals En jongens je hier. Wij van Knockout <laughs> FM En cola En, en nootjes En fristie Inderdaad ah, En skutters Nee, even serieus jongens, Henny van Penteghem lief... Stop met radio maken! Nee, dat, nee, dat niet, nee. maar alsjeblieft Doe, doe je interviews me. wat strakker Kom op, ja kijk, hier gaan we weer Wat ik net ook al zei <laughs> Doe je interviews <laughs> strakker Vecht voor het betere voortbestaan van de muziek Doe wat nodig is Want vandaag staan wij allemaal te vechten In één lange linie staan wij tegenover de massa Duizenden Wat zeg ik, honderdduizenden, miljoenen Staan ons aan en wij zetten die eerste stappen. Stem op de KOFM. Stem inderdaad op Knockout FM. Help <laughs> ons, Henny van Pentagum Aan onze zijde te krijgen met goede muziek. Goede interviews. Live gay versies. En... <laughs> <laughs> en Burrbal. <laughs> en inderdaad. Harbal. En Fristie. En skittels. Over deze week zult een van onze medewerkers langs uw deur gaan voor een petitie. <laughs> en gaat om uw handtekening vragen. Hup. Land. Hup. Laat Jongen, we het we komen eraan. <laughs> Volgende week live op Radio Knockout FM. En, nou, uh, op onze site uh, kun je natuurlijk. Uh, gaan we even een peti petitie. Hé, uh, hey? Hey, mag ik jullie even wat zeggen? Dat mag. Ja, ik. Is zo leuk. We doen hem nog een keer. Ja, dat is <laughs> nee, nee, nee. Volgende week is op uh, vrijdag, Asterix-Vrijdag, San Marino, Nederland. Wat nee. is dat? kwalificatie gaat weer beginnen, oh, jongens. Oh ja, Zweden-Nederland. Ja. En dinsdag zit ik in de Kuip. nederland Finland. Doe maar, Ik team. ben heel benieuwd wat we gaan doen. Ik heb je Ajax shirt aan. Nee, ik heb een uh, trui en een uitshirt, fest. een en, fest. en een vest. Nee, nog geen onderbroeken, maar die komen er. Een g-string. Mm. <laughs> You're a naughty boy. Naughty -oh. boy. Ah jongens, even um, just to be uh, sure and be curious. Yes. Ja. Mm. We hebben Henny van Pentinchem natuurlijk net even aan de kaak gesteld. Ja, ik hoop Peter, dat zij een reactie plaatst. Ik hoop Goedenal. dat wij een reactie krijgen. Ik, had, ik heb, Henny lieverd schat mijn Behoud, meisje. We houden van je. Ik hoop niet, Ik niet. dat uh, een van mijn toekomstige vriendinnen hier naar luistert. Sorry. Lieve schat, mocht je wel luisteren hè, Alma Gein. Wie dan? Algemeen? Ja, over ja, wie nee, heb je ja. het? Ja, nee, tegen nee. Henny zegt, ze, zegt hij dat. Henny luister. Henny luister even hoor. Ik heb speciaal voor jou een mooie film eronder gezet. Een dramatisch opbouwende film. Zijn vraag was, wil je die film met hem kijken? Ja, inderdaad. <laughs> Weet je hoe die film heet? The, mirrors, ex the, ex mirrors. The, ex the Exorcist, nee, The Blair Witch of zoiets, so, right? Pokémon. In plaats van <laughs> de. Three, eh, jongens, in plaats van de 300 Spartans, even zoek hem even op weer <laughs> Even, stil hè, <hey>, jongens. <laughs> in plaats van de 300 Spartans hebben wij de 300 DJs verzameld en één van hen staat in de hoek. Verder zal leggen, jagen. Vergetelijke kwezen En echt waar Wij gaan winnen Met dat hulpje Bas <laughs> ja. Drie uur. nee zich zeg ik vier uur. Vergeet kanten Vechtend voor de betere muziek Vechtend voor het grotere vechten Grote kutmaat Ja, grotere ja. Grotere ja. En blikken bier. Ja. En Basie Ja <laughs> Oh, oh, wat een slechte uitzending. Ja, <laughs> vanaf vanaf volgende week maandag op Knockout TV. <laughs> Dat was mijn tekst. <laughs> <laughs> <laughs> dus, oh, volgend... dit vind ik persoonlijk leuk. We worden gefotografeerd, jongens. Hi! Hallo! Yeah! Ja hoor! Oh, ze ziet er nog leuk uit, hoor! You take picture! Doe take je vriend maar weg! Doe je vriend maar weg! Wij kennen dat ook wel! Take picture! Ja, Kevin, doe je gulp ah, dicht! Kevin. Oh, wacht even, ze gaat... Het is een Blackberry! Yes! En ze ja, gaat er ja. nog ja. een ja. maken! Ze gaat een foto maken! Ja hoor! Ja. Ah. Jongens, we zijn officieel, officieel gespot, jongens! Ja! Duitsers, zal ik even naar buiten lopen? ren ja, naar buiten! En geef je handtekening! Yes! Vraag of ze binnen willen komen. Wij willen handtekening uitdragen. Ja, vloe in Duits, hè. Ah, ja, uh, we zijn straks al weer bijna bij een moment aanbeland, uh, Dennis. Jij gaat zo eens even een lekkere liveset wegdraaien. Ja, ja, ga ik doen. Ben jij er klaar voor? Ik uh, wel. Oké. Okay. Oh, okay. Holy shit. Hoor, wacht even, hoor je die brommende toon? Daar komt er zo lekker Dit is al een vette beat, daar is moet is je al... een remix van maken. Doe hem eh, nog eens open. eh. eh, eh. Kijk, hoort nee, dat ik dit. toch niet. Ik moet nou aan die reclame van die, van die 538 gast denken, weet je, die die, die gehoortest doet. Oh, ja, ja. We en doe de, de test. doe de gehoortest. Doe de gehoortest. Hey, uh, Dennis, uh, ga jij je naar boven begeven? Ja. Geef even een seintje wanneer je er klaar voor bent, want wij zijn er helemaal klaar voor. Wij gaan ondertussen even Dennis... Even die, wacht even, even, ik ben even naar buiten gelopen. Ja? En uh, <laughs> ik vroeg of ze naar binnen waren komen. En ze kwam uit Duitsland. En toen zei die andere jongen die we niet zagen... No, no, no. <laughs> oh, that sucks. <laughs> bye bye, have a nice evening. In No. Of was het meer... Nein. Oh, no, no. Ik liep niet. Nee, het was meer No, no, no. Maar ik moet wel oh. zeggen, we hebben een mooie kaart gehad van, onze, co van mijn collega. Ja. Greetings from Chernobyl. Ja, ik vond hem leuk. Vond Hij is leuk. Uh, zelf uh, naar Jongens, Chernobyl gegaan. Jongens, ik hoor wat. Oh. breng die beat. Harde beat. Want wij houden van harde beats. Ik hoorde wel een... Uh... Ja, maar die gaat zo weer weg. We gaan luisteren naar een set van Dennis de Ruiter, aka Dion Sydney. We zijn zo weer weer terug. We oh. gaan openen met de nieuwe single van Axwell, Nothing But Love. like the way you move into the drum to the drum. Opzetje ja, okay, van hoor. Dion Sydney. Like Hij nice. Was, was nice. Hij was echt super, super, super nice. Choppata! Yeah. ik uh, ben daarbij. Ik begrijp echt wel met recht <laughs> waarom uh, jij in de Club smoking zat te draaien. Absoluut. Yeah. En uh, volgend jaar naar overkant, hè? De ja, uh, escape. Dat yeah. zou wel heel mooi zijn. Ja, ja, ja je verdient het. Like Sowieso. Maar jij, kon, jij staat sowieso kijk, in kijk, onze... Hij wil hem harder zitten. Ja, ik wil, ik wil. Ik vind hem zo leuk. Ja, doe daar heel eventjes. Heel even. Heel even. Als dit geen muziek is om op los te gaan, dan zou ik het ook niet meer weten. Echt waar. Kevin die staat al heel veel uh, los te gaan. Ik, oh. moet, hem, ik moet hem bijna vasthouden. Het, het, het enige wat ik nou nog mis, echt van die disco lichten, weet je. In zo'n bar met drank. Ja, ja. Ik moet je lappen. Ik zie ze al helemaal voor me. Nou, ik zie, uh, zie Dion Sidney wel op onze blauwdruk uh, van ons plannetje. Ja. Sidney? Sid? Sidney. Sidney? Sidney. Maar ik zie jou inderdaad wel op onze nou, blauwdruk. Uh, nou, ja, ja. Eigenlijk ja, maar eigenlijk nee, kunnen je we hebt we een nummer. Maken. Ja, nee, absoluut. Nee. Ja, die krijg jij wel. Ah, ik wel. Ik heb wel. Ik heb wel. Lekker. Hé, uh... hey, maar uh, Dennis, uh, zijn, zijn het ook uh, zijn het, uh, is het een van de standaard livesets die jij kan ma uh, maakt zelf? Of flansen uh, gewoon iedere keer weer wat nieuws in elkaar? Terwijl je staat, nou, je, je, hebt, je, hebt, je doet wel meer livestays, dus je, je mixt die muziek in feite allemaal nee, door elkaar. Nee, nee, ik kijk gewoon wat in elkaar past. Nee, in de club is het een heel ander verhaal, dan moet je echt kijken wat het publiek wil. En die zijn oh, echt okay. gek op commerciële nummers, zoals David Guetta en zo. Ja. Oh, en, ja, ja. en dat vind ik meestal wel zo jammer, want dit is uh, ja, ook wel vrij nee, commerciële. Dit is echt uh, ja, Heerlijk. Kijk, ik, ik, ik vind ja, het zo jammer dat rijk, sommige mensen. In een escape uh, kan dit rustig gedraaid worden, ja. maar als je in Smoky staat, kijk, dit is ook een klein beetje een soort kroeg. Dus dan willen ja. ze van alles wat horen. en willen ze... Uh, Grease willen ze horen. Pitbull. En uh, David Guetta En ook wel... Dit. Dit. Oh, nee, dat niet. <laughs> nee. Maar... Uh, uh, maar net als dit... Dit nummer draai ik ook wel in uh, smokies. Want ik draai ook wel dit soort nummers, maar in principe is het gewoon kijken wat het publiek wil. Gaan ze hier op los, dan ga ik gewoon, een knal ik gewoon door. Maar gaat het vervelen dat ze dat de is, is? Dan sla ik gewoon om naar ja. uh, nieuwe de energie. Ja, daar moeten ze even opladen. Nou, op ja, daar ook. Dan gaan ze even loungen, even zuipen. Nee, maar uh, netjes. Ja, dit vind ik echt, uh, dit is wel uh, keurig werk afgeleverd. Dat vind ik heel erg... Nou, ook naar heel, de 40 staflevering. Ja. Kijk. Dat is vrienden geleken. Hoe heet het? Oh, oh, oh. Dit, dit had eigenlijk <laughs> de eerste uitzending moeten gaan, hè. Maar toen, maar toen, toen was hij boven, de, ja. Maar ah, dat uh, maakt aan één voor. kant niet zo uit. Heb we hebben de eerste uitzending ook nog denk ik, wel ja, vaak nou, genoeg we ja. hey, jongens. Jongens, kijk eens even goed op dat, dat beeldscherm. Oh. Kijk, zie je dat? Zie je dat? Waar? Onder 8 uur golden zie je van. Nu. Het laatste uur. Nee, nee, nee, nee, Oh, <laughs> hoor, Je hoort nou iets anders? Ja. CFM. Hoor je dat? Knockout FM. Of hoor je dat niet? Ik hoor het wel. Wat hoor je? In ieder geval, ik zie het. Ik vind het zo mooi. Het laatste uur. Nee, nee, nee. <laughs> Wat nu wil je nou? op CFM. Ja. Knockout FM. Dat heeft zo lang geduurd voordat het er stond. En kijk zelf bij de tv-snelden, of dat er ook staat. En waarom staat mijn naam? Hallo? Ja. er staat nu Toy Story 3, dat is je Toy Story Ja nee, 3. maar st er staat ook nog iets in de zijlijn, als het goed is. Heb en vloed. Ja, daar heb ik niks aan. Dan moet we het en even nog koud hebben. maar het belangrijkste jongens is er eigenlijk al. We zijn er. Daar gaat het om. Wij zijn, zijn, er. Er. zijn er. We zijn er. En we staan al een beetje... Het staat Twintig weken zijn wij al in de eter. Ja. Jongens, die doen we even over End nu. op de livestream. Die gaan we even heel mooi... Die het uh, nooit uh, doet. Maar... Uh, jongens, dames en heren. Luister. Hier ja. komt Mike met zijn memoires over Knockout FM. Al twintig weken staan wij op de eter. Al twintig weken vechten wij voor betere, grotere, muziek, feesten, bier, tieten, Robbie, Kevin, <laughs> Skittles, Tony. Skittles. Nee, maar kun je bedenken, jongens, effe, effe, we hebben daar nou nog wel even tijd, we kunnen even heel snel terugblikken. Even een momentje, even een momentje. Kun je dat nog bedenken? Weten jullie dat nog heel goed... Okay, maar, nee, maar ik kwamen? wil even terugkomen. Kun je het nog bedenken dat wij na het werk aan de bar zaten? Ja. En Hoe onze fantasieën de vrije loping gingen. Het ja, is dus twee jaar geleden. dat die met is zijn gebeurd. hand over jouw been streelde. Nee, daar nee maar het mee. Effe nee. Effe En nu zitten we hier. <laughs> even zonder dolle. Twee jaar geleden is uh, dit hele droomavond... Is, ja, toen was het echt nog een droom... Dan zaten Robin en ik te fantaseren van, weet je hè, mocht het nou met die nightblog niet goed gelopen of één van ons wint, een smak met geld, wat zou je gaan doen? Wat zou je dan, wat zou je in godsnaam gaan doen? Wat zouden we, ja ik weet het niet, dat wisten nee, nou we hier niet, toen zaten we na keer, te denken. ik weet het niet. Ja, drie keer de vind ik. Fristie drinken. Onder andere, nee maar als je even goed gaat nadenken. En als, als wij wat ja. geld verdienen. Dan no, no, werd heel veel uit haar bier nee. Ook, Ook. Ja, Maar luister even jongens de uh, Mini -cooper. Robbie en ik die zaten <laughs> op een gegeven moment Fantaseren We zaten op een gegeven moment Wat zou je doen weet je Je wint die jackpot Je wint een boel geld Wat zou nou, je dan doen Nou dan zou de VEBO niet lang meer bestaan Q nee, Music er... overkopen Nee dan zouden nee, wij de VEBO Zouden we eruit rotten En onze Giel Belen in ons programma laten komen Ook Onder andere Nee maar even serieus Gij jongens Gij oh, Even serieus Gewaar <laughs> de gijs we, we, we, we, we zaten op een gegeven moment te bedenken. Ruben Nicolai. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. De veebal, weet je, die zouden ja, ja, ja. wel leegtrekken. Rotjong, ik heb daar een microfoon <laughs> weghalen voor. Top. Nee, maar. <laughs> Ga zitten. Nee, maar we zaten op een gegeven moment te denken, ja, We gaan een eigen radiostudio bouwen. We gaan een eigen radioscène starten. Ja, en op een gegeven moment, ja, twee jaar later, sloeg voor mij sloeg het noodlot toe. De Nightwalk stopte ermee. <laughs> Alles hield op. Hetgene waar ik van droomde kwam niet meer terug. Nee, serieus, de Nightwalk stopte ermee. Ja, dat stond een beetje onder curatelen. Het, het liep een beetje mis. En ik ben echt. Uh, ja, ik mag het wel zeggen. Ik ben uh, vier weken. Ben ik echt aan het rondknokken geweest toen de tijd. Om, om echt een nieuw programma te krijgen. Ik was zo gebrand erop. Ik, ik had zoiets van: ik wil een nieuw programma. Ik wil beter dan de Nightwalk kunnen presteren. Ik, ik, wil wil het, ik wil, ik wil, ik wil. wil het, ik wil het. Ik wil. En ja, nou, omdat ik met Robbie al toen had, zat, zat, zat te fantaseren op een gegeven moment had ik de eerste link met uh, de mensen hier gelegd, weer voor een nieuw programma. Zeg ze van ja, dat gaan we voor je regelen, dat gaan we doen. En uh, ja, toen stonden de plannen in mijn hoofd stonden al echt al helemaal klaar. Ik wist wat ik ging doen. Ik ging mensen verzamelen, ik ging muziek verzamelen. Ik kwam als eerste bij Robbie. toen haalde ik mijn broertje erbij. En toen kwam de acteur, toen kwam Kevin. Nou, toen was de crew, toen was ja, het ijzerweg gesmeekt. Knockout FM was gesticht. Nook fam. Tien de verdiering geleden. De baas is was er Ik zou je zeggen dat ik iets als een hele goede filmtrailer. Dank je wel. Als jij, als jij, die boek hebt geschreven laat, Gaan we naar, uh, hoe heet die gast? Hoe heet hij? Arnie van, uh, van uh, GTS-stede, laten we even filmen. Reinoud Oerlemans Ja, die ja. Nee, maar ik echt, uh... nee, Mark, laten we er verfilming van maken Maar dan je... krijg je wel lang blond haar en dan komt er zo'n straaljet en dan krijg je zo'n Hans Klok look Een maar... beetje hulpje Hé hey, jongens, maar even... serieus ja, ja. Even luisteren, ja, ja. luisteren ja, ja. Twintig weken geleden zijn we begonnen, daarvoor werd het ijzer werd gesmeed. Wij werden gevormd. Wij werden gemaakt. Knockout FM. Want Robin en ik zaten even heel snel tussendoor. Zaten we te denken aan een naam voor het programma. Ja, hoe gaan we het nou noemen? Ja. Toen, toen, zaten, we, toen zaten we ook aan de bar. Er kwamen namen. Het hoeken Toen zaten we aan de bar en toen werd ineens Robin voor de bek geslagen. Toen dacht hij Knockout! <laughs> ja, ja, ja dat, dat is zoiets. Maar nee. hoe toen was het, kwam, het de de programma? <laughs> En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, al 20 afleveringen hoe de 20 uitzendingen lang ben ik super trots op het programma en echt waar, niet om sentimenteel emotioneel of wat dan nou ook te worden. We hebben mooie, slechte, maar ook echt zang de meest bizarre uitzendingen meegemaakt. We hebben bizarre dingen meegemaakt. Gesponsord door Bart Koper. Boom. We hebben enge dingen meegemaakt. We hebben mooie dingen meegemaakt. Maar daarom zijn wij nog wel gaan. steeds knockout FM. Ik knockout ben super F trots F op elke uitzending die we tot nu toe inderdaad, hebben gedaan. Inderdaad, ik ook. Ik ook. Nou, op oh. eentje na. Nee, nee, zelfs daar moet je trots op zijn. Want dat laat zien dat nou, wij ook van de Toen de ik hem lucht... teruggeluisterd heb. Dat betekent dat Vond wij niet ik alleen. Hey, maar Kev, dat betekent dat wij niet alleen goden zijn. Wij zijn ook stervelingen. Op zoek Ik ja, ja, dat ben dat half de god. Ik ben er zo van Poseidon. Ik ben nummer vier. Met gewoon een half Ik sta gewoon in de keuken hoor. Ja, ik ook. stond, ik stond. Nee, en maar ik draai met tolletjes. En ja, de eerste uitzending... Dan ga ik naast staan en dan zeg ik... Give me noise! De eerste uitzending we ook... Die zit niet erbij. <tok> <tok> en toen, ja... Toen gebeurde het al. Muziek, muziek, muziek. We draaiden muziek die hier nooit gedraaid werd op, op CFM. Wij hebben een programma neergezet wat in principe Want niet te evenaren is hier in zo'n FM vrezen niet voor het onbekende. Nee. Wij zijn in ieder geval Hennie al voorbij. <laughs> Wij zijn at the world's end. Wij zijn Wij de staan. nieuwe Giel Beelen. Wij zijn het nieuwe. Ja. Log. Radiostation. Oud FM. Yeah. We start where you end it. Inderdaad. Inderdaad.